De zon zich even slapen en de dag niet wil ontwaken. Nou dan maak ik me geen zorgen, want jij ligt naast me elke morgen. En als de sterren niet meer schijnen en de nacht niet wil verdwijnen. Nou dan zoek ik echt niet ver, want jij bent mijn eigen ster. Het weer zomer alleen.